Van het land is het ook mistig. Het wordt vandaag zo'n 7 graden. Dit was het NOS-journaal. BeachNet. Het computer- en internetcentrum van Zandvoort. BeachNet in de Hattelstraat bestaat nu al meer dan vijf jaar en heeft haar diensten flink uitgebreid. BeachNet. Daar kun je terecht voor al je computerproblemen, alle hardware en accessoires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 Oh, uh oh, -huh. oh, Ja luisteraars, en zo zitten wij weer in het tweede uur ZFM Jazz. Wat op deze stormachtige, regenachtige zondagmorgen gepresenteerd wordt door Cor van Koningsbrugge en Hans Sandbergen. En aangeschoven is ook Hans Rijmers. Hans, leuk dat je er ook even bent. Goedemorgen heren. En luisteraars natuurlijk. <laughs> uh, Cor, wat, uh, jij had de, uh, de tune de, de, van het de tweede uur had jij uitgekozen. Hoe heet het stuk?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 Wat heb jij nog meer Ik heb meer nog een stukje van Laura Ficci opgezet. Het ja. is toch een, wel een aardige cd. En hij is pas nieuw. Dus uh, laten we hem maar stukje luisteren. Hoe heet het stuk? Dead Old Black Magic. Heb ik heb het volgens mij op laten zetten. Oké, okay, nou het lijkt me goed. Dan gaan we naar luisteren.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 Goed, Hans, jij bent ook even aangeschoven voordat je het ontbijt zo meteen voor je vrouw gaat, uh, gaat maken. Uh, nou, we doen dat samen. Hè? Oh, je doet dat samen. Ja, een goed. beetje. Maar goed. Niet Echt, helemaal alleen. Nee, heel goed. goed. Hé, hey, we gaan al wat uh, vertellen. Over veertien dagen. Nee, volgende week. Nee, de week daarop. 13 maart. 13, 13 maart. 13 maart is er weer een, uh, een nieuw uh, concert. Ja. In de, in de krocht. Uh, er zijn er daarna nog. Er zijn er nu nog drie en daarna nog twee.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 Daarvan ik nog even dacht van, ESO prijs, SO prijs. Nou, Goede klant bij de benzinepomp misschien. Het maar dat niet. bleek ook om een muziekprijs te gaan. <laughs> okay. En uh, uh, uh, ze heeft ook deelgenomen aan de Deloitte Jazz Award. Dus ja, een, een ongelooflijk talent. Hm. Heeft uh, uh, gestudeerd aan de Erasmus uh, Conservatorium.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 Willems ja. en dan 3 dus over... april uh, Jacco Griekspoor, de fibrafonist, ja. heel goed. En die uh, dat, ah, dat is een fantastisch talent.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 Be standing here with someone new There will be other songs to sing Not fall, not spring The dus Margriet Sjoerdsma. hey Hans. Ja. Hoe is dit mogelijk? Uh, uh, goede relaties. Goed. Die, uh, die nemen gewoon dingen mee, een uh, soort telepathie. Hè? Dat, nou, dat kan niet komt helemaal goed. Ja. Dus we hebben nu uh, daarvoor Alexander Willers En uh, nu Margriet Sjoerdsma. Wat is hier nog aan toe te voegen? Ja, niets. We gaan gewoon, niks we, we gewoon komen. komen. Zondagmiddag in de krocht.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 You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 schoolfilter op gitaar en Bart van Lier op trombone. We gaan luisteren. Thank you.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 Zeven Nederlanders in Libië zijn bij een Britse reddingsactie geëvacueerd. Ze zaten in de woestijn ten zuiden van Benghazi. De Britse luchtmacht heeft in het geheim met twee vliegtuigen in totaal 150 buitenlanders opgehaald. Het had onder meer om werknemers van oliemaatschappijen die onmogelijk de kust konden bereiken om vandaar te worden geëvacueerd. Drie andere Nederlanders zijn met Duitse vluchten naar Creta gebracht. Er zijn nog ongeveer tien Nederlanders in Libië die het land willen verlaten. Bondskanselier Merkel van Duitsland staat vierkant achter de sancties die de Veiligheidsraad tegen Libië heeft aangekondigd. Het is de hoogste tijd dat kolonel Gaddafi opstapt, zei Merkel in Berlijn. De Britse regering heeft vandaag de diplomatieke onschindbaarheid van Gaddafi en zijn familieleden opgeheven. Minister Heek van Buitenlandse Zaken riep Gaddafi op om snel te vertrekken. Volgens de Britse krant The Independent heeft ook oud-premier Blair zich in de laatste dagen gemengd in het conflict in Libië. Hij zou twee keer hebben gebeld met Gaddafi om hem ertoe te bewegen op te stappen en geen geweld te gebruiken tegen betogers.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 In het zuiden van Afghanistan zijn zeker acht doden gevallen bij een dubbele bomaanslag. De slachtoffers waren toeschouwers van een hondengevecht in de stad Kandahar. De eerste bom ontplofte tussen de toeschouwers, de tweede ging af op een nabijgelegen weg. Wie er achter de aanslagen